Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Mijn Zampersen met het NOS-journaal. De parkeerapp Parkmobile komt met een storing. Op de site allestoringen.nl zijn sinds half 12 honderden meldingen binnengekomen... over de app waarmee parkeergeld kan worden betaald. Parkmobile adviseert klanten om bij de parkeerautomaat op straat te betalen. Wie door de storing in de app niet kan aangeven dat hij klaar is met parkeren... kan zijn geld terugvragen.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 KPN mag doorgaan met het opheffen van internetprovider Access4All. De ondernemingsraad van die provider was naar de rechten gestapt... maar heeft ongelijk gekregen. In januari kondigde KPN aan te stoppen met Access4All... dat tot dan toe een zelfstandig merk binnen KPN was. Een actiegroep heeft inmiddels een alternatieve provider opgezet. In Algerije is legerleider Ahmed Ghaizala onverwachts overleden. Hij was de sterke man van het land... die op de achtergrond ook de politiek aanstuurde... Sala dwong in april president Boeteflika tot aftreden... na aanhoudende protesten. Generaal Salas stierf na een hartaanval. en was 79 of 80. Schatse Kjeld Nuis doet komend ziekend niet mee aan de NK-afstanden in Heerenveen. De oud-wereldkampioen op de 1500 meter... is onvoldoende hersteld van de hoge koorts die hij vorige week kreeg. De NK-afstanden zijn ook de selectiewedstrijden voor de EK- en WK-afstanden. En Nuis moet nu hopen op aanwijsplekken voor deze toernooien. Het weer, veel bewolking en buien. Soms wat zon, het wordt 8 graden. Morgen bewolkt, een periode met regen... bij 6 tot 10 graden. Eerste kerstdag een enkele bui en wat zon. In de loop van tweede kerstdag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is zonbakker Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 FM. Ho, ho, ho, Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag met de bbq bands Je hoorde de single uh, Genie. Ja, even over drie. Uh, Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En uh, welkom terug bij uh, ZFM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 De maanden lijken weggevlogen, er is alweer een jaar voorbij. Maar iedereen is opgetogen. december maakt je blij. De boom staat al te stralen, sterren hangen aan de muur. Kakoen is aan het balen en zit jankend in de schuur. En we eten en we drinken bij onze ziel en zaligheid. Wat we Leg je weer. Altijd kerstmis, altijd kerstmis zijn.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 Vroeger heette dat El Cantori Allegri. Is. Ja, klopt, klopt. Dus de naam is veranderd. Maar die staan vandaag in het centrum van Zandvoort... kerstliederen te zingen en Dickens repertoire ten gehore te brengen. En vanmorgen kon je ze horen bij de collega's van GMZ. Goedemorgen, Zandvoort. Klopt. Live in uitzending. Live in uitzending, was leuk. Uh, en trouwens, uh, ook dinsdagavond 24 december... vindt bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein... weer de traditionele kerstsamenzang plaats.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 Zij kregen een tas vol bonnen om leuke dingen te doen in de kerstvakantie. Zoals gratis zwemmen, schaatsen, naar de bioscoop en het Zandvoorts Museum te bezoeken. Dat allemaal op dinsdagavond 24 december vanaf 9 uur uh, s'avonds. De zangers uh, en uh, dat met gluwijn om omkleed. Uh, met medewerking van het Wapen van Zandvoort, uiteraard op het gasthuisplein. Bills ring. You can do the job when you're in town op je radio! radio, radio, radio. Met CFM! CFM! Hele fijne dagen!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 Christmas, When it's Christmas, and I don't wanna stop Feeling like the first thing on your Wish by right up at the top I can't deny what I'm feeling inside Nothing fake about the way you bring me to life You make every day feel like it's Christmas feel like it's Christmas Never wanna stop Feeling like the first thing on your wish list right And I can't back deny I can't deny what I'm feeling inside Nothing to think about, about the way you bring me like You make every day feel like it's Christmas Every day that I'm with you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 Dag lieve luisteraars van ZFM, namens mijzelf wil ik jullie allemaal een hele fijne kerst wensen en ook een heel mooi en gelukkig nieuwjaar. Uh, dat veel goeds, gezondheid en geluk mag brengen. Lieve groet, Alain Clark. I to go to the place where I was for Christmas so many times before.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 de summer year was the end of en going back for Christmas ja, CFM bestaat volgend jaar 30 jaar. En een beetje aan de beginperiode, Albert-Jan, hadden we een hele mooie kerstjingle. Die wil ik toch even laten horen. Vrolijke kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. De kaarsjes aan, de kerstboom glanst. Het is feest in het helder. Pain the day all the moment you get it out of the doesn't make a dance when you jump with your friends at a party. What's your favorite song? Doesn't make a smile. Do you think of me when you close your eyes? Tell me what are you dreaming? Everything I want to know at all mm -hmm. I'd spend time.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 Feest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig deeljaar. To put a little love on Dan zijn wij gewoon ook weer met Zotspoort op zaterdag. Maar dan is het een speciale dag. in dag voor aangeschoven. Roy. Ja, goedemiddag Roy. Goedemiddag. Hey, leuk dat je even tijd hebt ja, om zeker, aan te schuiven hier weten. tijdens dit programma. Zeker. Wij, uh, ja, wij gaan live uh, uitzenden natuurlijk. Uh, op uh, op de, of in ieder geval bij de ijsbaan. Want ja. uh, net als elk jaar doen we natuurlijk altijd een ijsbaan uh, uitzending. En uh, dit keer doen we dat uh, niet op de ijsbaan.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 Uh, Eén uh, Albert-Jan en Rob. Hé, hey, dat klinkt goed, uh, Roy. Dat klinkt goed. Wij zijn gewoon uh, lekker uh, van de partij. Ja. Gezellig, gezellig. Nou, dan uh, laat ik de kerstmuts uh, thuis. Want die, die hebben we inmiddels achter de rug dan de kerst. Ja, ja. die kerst is dan voorbij. Dan we ja. de oliebollen. Dus ik uh, moet even aan Harry vragen of hij een paar oliebollen voor ons heeft. Ja, want uh, gisteren gaf jij met Salve uh, Lunch uh, ook uh, een paar uh, zakken oliebollen weg, volgens mij. Ja, leuk. Dat was leuk. Ja, dat, dat... Met hoger en lager. Dat is, is toch een, een heel, spel, heel, ja. uh, heel oud spelletje. Heel zou je dat volgende week zaterdag niet doen? Dus dan ja, stand, stand voor het lunch. Ja, of ik kom het gewoon even bij jullie doen. Dat zou ook nog willen. Ja, kunnen. ik kom het gewoon bij jullie doen. Ik ja, vond. maar we hebben, hebben de redactie nog niet helemaal voor elkaar. hoor. Oh. de gasten ook nog niet. Ja, we hebben wel een paar gasten, maar die houden we nog even geheim. Leuk. Dus uh, dat blijft een verrassing. Ja. Want die weten we nog niet. Nee. <lacht> maar goed, in ieder geval uh, live de hele dag vanaf 10 tot 5. Ja, live helemaal leuk. Vanaf Nobletree uh, aan de rand van de ijsbaan. Nou, sfeervol.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 En ook heel veel uh, lekkere muziek vanmiddag tussen 2 en 5 op uh, de Zolvootse Radio. Waaronder deze van Prince en Let's Go Crazy. So when you call up that drink in Beverly Hills, you know the one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 Relax and chill as I thrill. The key's back. I'm not here to ill. Ring knowledge through the mic. High with a beat like this for your delight. Cooling in the crib, writing rhymes.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 RFM dan stuur u allemaal fijne dagen en